7 uur, Jo Boots, met het NOS Journaal. Het buurtonderzoek in Koten, waar gisteren de broers uit Zeis dood werden aangetroffen, is afgerond. Dat heeft een politiewoordvoerder gemeld. De politie kan nog niet zeggen wat het buurtonderzoek heeft opgeleverd. De gegevens moeten eerst nog geanalyseerd worden. Het sporenonderzoek bij de vindplaats in Koten gaat nog verder. Dat zal waarschijnlijk vanavond worden afgerond. In zijst worden verschillende initiatieven genomen... die moeten bijdragen aan de rouwverwerking. Op de basisschool waar Ruben en Julian op zaten... wordt morgen een speciale bijeenkomst voor leerlingen en ouders gehouden. Verder wordt morgenochtend een condriantsregister geopend... in het gemeentehuis van Zijst. De uitgeprocedeerde asielzoeker Ba uit Guinea... is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. Dat zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ba gebruikte vanmorgen opnieuw geweld tegen het personeel... zegt een woordvoerder. De asielzoeker uit Guinea zat in het detentiecentrum in Rotterdam en was in hongerstaking. Hij zei zaterdag tegen de NOS dat hij daar vrijdag is mishandeld door medewerkers van het interne bijstandsteam toen hij weigerde om naar een isoleercel overgeplaatst te worden. Justitie ontkent de mishandeling. Het ministerie zegt dat BA het personeel van het centrum gisteren ook fysiek heeft belaagd. In het belang van de veiligheid van het personeel en van BA zelf is besloten hem over te plaatsen naar Vught. In Londen wordt morgen enkele druppels bloed geveild... van de Indiaanse leider Mahatma Gandhi. Het veilinghuis hoopt op een opbrengst van minstens 12.000 euro. Het gaat om een bloedmonster op een microscoopglaasje. Het werd afgenomen bij Gandhi toen hij in 1924 herstelde... van een blindedarmoperatie. Het gezin waar hij toen verbleef bewaarde het monster. Bij de veiling wordt ook een paar sandalen van de onafhankelijkheidsleider aangeboden. Daar zal tussen de 12.000 en 18.000 euro voor betaald worden, verwacht het veilinghuis. Op Gandhi werd in 1948 een aanslag gepleegd die hem het leven kostte. Het weer vanavond af en toe regen of motregen, ook morgen bewolkt en kans op regen. Alleen in het oosten ook wat zon. Het wordt dan 12 tot 14 graden. Ook in de rest van de week wisselvallig weer en nog iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Draai Groschenoper van Kurt Weill op 22 mei. Beleef de jaren 30. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl. Welkom aan boord van deze Boeing 747. Over enkele minuten stopt de automatische piloot... en kunt u de stuurknuppel overnemen. Let u vooral op de linkerteller, dat is de hoogtemeter. Mede namens de bemanning hier in het Kran wens ik u nog een prettige vlucht. Vertrouwt u een expert...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 De NTR. Dames en heren, goedenavond. Hij is een van de beste fotografen van het land... die graag de wijde wereld intrekt. En deze keer ging hij naar het zuiden van de Verenigde Staten... om daklozen te fotograferen. Niet op straat, een winkelwagen met rotzooi voorduwend, of weggedoken in een slaapzak onder een brug... maar hij portretteerde ze in de studio... en het resultaat is een inzicht. Dus, Wekken boek. Down and Out in the South. Hier is Jan Banning. Uw presentator is Frank van der Linden. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la beetje Jan Zo klinkt het een beetje als het la la la Als la <lacht> ja, wat grappig, zeg. Ja, maar dat is wel een tijdje achter me, zeg. Ja, ja dat was uh, in inderdaad de tijd. Uh, analoge tijd. Ja, BBC World Service gelardeerd met geneurie. Ja. ja, zo ging dat inderdaad. Dan hing ja. je boven die bakken met foto's. Dan hing ik boven die bakken, ja, precies. Daar kwamen ze dan op en dan zag je terug wat je daarvoor gemaakt had. Uh, en dan uh, was dat natuurlijk heel verheugend, want ik wist maar nooit zeker of er wel echt iets op stond. Ja, en, en een geliefde in huis, Judith, die, die zat altijd te wachten op dat la, <laughs> ja, Dat was geruststellend. Ja. Er staat weer wat op op die rolletjes. Ja. Ja. Want hoe kwam je dan thuis in die goede oude tijd? Hoe kwam ik thuis? Nou, ik kwam, uh, ik kwam meestal ongelooflijk gestresst thuis. Um, als je lang weg bent, zeker met dat rare gedoe met die rolletjes... Op een gegeven moment kom je in een sfeer terecht dat een rolletje uh, vol is. Althans, dat hoop je dan maar. Ja. Uh, en na een tijd, omdat je natuurlijk nooit iets ziet... heb je het idee, nou nou kan het ook in de vuilnisbak. En dan kan ik gewoon door en zo. Dus je knipt heel braaf, je drukt op die knop. En dan ga je zo'n tijdje mee door. En eigenlijk heb je het gevoel dat die rolletjes, dat is verder... Uh, ja. Dat zijn prullen, die kun je ook weggooien. Dat is natuurlijk toch een beetje... Ja, en, en dan ben je al, altijd bang dus dat het mislukt is. Ja, ja totaal, ja, ja. Dat gaat niet over, Jan. Weet je, het grappige is, het gaat een beetje over... nu ik sinds vrij kort digitaal werk. Dat is dus bij uh, de serie die nu de aanleiding is om mij hier te vragen... nog niet het geval. Maar sindsdien uh, uh, werk ik uh, wel digitaal. En dan ja. kan ik zo waar af en toe zien... verrek, er staat echt iets op. Maar dan, dan, dan is weer een ander geluid uit de mond van Jan En Dat gaat ongeveer zo. Godverdomme. van... Jezus. Godverdien. Jezus. Oh, jezus. Ja, ja. Wat, ja, is, wat ja. is dat dan weer? Uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk de eeuwige angst dat ik het zelf zit te verknoeien. Um, het, het ligt natuurlijk als het misgaat, ligt het uh, uh, vrij zelden aan de omgeving aan de anderen. Dat zijn soms kleinigheden, weet je. Er zit iets net op de verkeerde plek. Of... Maar eigenlijk heb ik dan toch wel het gevoel... dat ik zit te rommelen, dat ik zit te folten. Ja, van... ja, want dat, dat, dat valt aan Frank van Oosje op, hè? regisseur... van Omdat Wij Mooi Waren, ja. onder andere. Hij maakt een documentaire over jou. Een werktitel met het oog van de zoeker. Wordt dit najaar afgerond. En hem valt op dat jij dus ook... Terwijl je aan het fotografeer bent. en in de studio rondloopt. en dingen klaarzitten. en zo. permanent op jezelf loopt te kankeren. <laughs> nou, dat is een deel van het verhaal. Kijk, ik loop permanent op mezelf te kankeren. Nee, ik loop op mezelf te kankeren, dat klopt. Maar. Um, hij mocht er niet bij zijn. Hij mocht er maar heel zelden bij zijn. als ik werkelijk iemand aan het portretteren was. Hè? Hij heeft voornamelijk natuurlijk naar de sessies. met de troostmeisjes. En als ik één keer dus met. Uh, een van de mensen die ik fotografeer in de weer ben, dan wil ik eigenlijk dat iedereen weg is uit de buurt is. Dan moet er een soort zeer geconcentreerde gewijde stilte ontstaan. Ja. En in die stilte loop ik ook te mompelen, maar dan loop ik niet te mopperen. Nee. Dat, is uh, verschil, dat is een verschil, hè? Dat is een verschil. Nee, dat ja. is wel een verschil, denk ik. Uh, dan verdwijnt dat chagrijn... en dan uh, word ik eigenlijk door die zoeker. Zo naar het gezicht ja. van de te fotograferen persoon gezogen. Ja, ja, ja. En dan mompel ik daar wat in mezelf. En dat gaat dan toch eerder zo. Oh, dit is mooi. Ja, dat ja, ook. Dat ja, ook. dit is wel. Ja, zeker heel mooi. Ja, ja, dat ook. Maar alles bij elkaar zeggen mensen. En dan citeren ze jou: Fotografie is een hel. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk. Dat verwijst terug naar dat eerste deel. Uh, het, het, het idee dat je het uh, eigenlijk zelf permanent uh, verknoeit. Zweten als een is er. paard. Ja, ja, alles is er. Het is, uh, uh, uh, mensen doen eigenlijk uh, ja, precies wat je hoopt dat ze doen. Uh, de blik is geconcentreerd, het is prachtig. En uh, de kans is toch groot, denk ik dan altijd, dat ik het verknoei... En dat is natuurlijk des te erger als het niet... Ja, uh... hoe, dat zit, hè? hoe dat zit, dat het jou letterlijk, zoals je zegt, dun door de broeken loopt... terwijl je een, een, een stapel fantastische fotoboeken op, op, op je naam hebt... Uh, laat het nou maar eerlijk zijn, ik ben gewoon een fan... dus dit interview kan niks worden. Hè? <laughs> uh, terwijl je etelijke keren hebt geëxposeerd op de mooiste plekken... En, en, en je werk hangt ook in grote musea en zo... hoe dat, hoe dat allemaal zich tot elkaar verhoudt. Daarvoor hebben we nog een, een kwartiertje of drie in Kunststof... Mm -hmm. van de NTR op Radio 1... over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Luisteraars die kunnen met ons mailen radiokunststof.nl... ga even naar het gastenboek. Hashtag radiokunststof voor tweets... en. Uh, er is natuurlijk een tegeltje. Ja. En Wij gaan zo praten, Jan, over dat prachtige fotoboek Down and Out in de South. En zo klinkt de South. Ik, er was dus een zwarte, dakloze man van wie jij dacht, God, die vindt is peuter geweest, ooit. Wie mm -hmm. was dat? Wil je dat ik hem toon? Want ik ben een ramp in namen. Ik zou absoluut. Nou, schets hem eens, doen. zoals hij op de foto staat voor onze, um, onze luisteraars. Dit was een, een man die er um, een wat oudere heer die toen ik hem vroeg om het formulier in te vullen... dat is natuurlijk niet helemaal een antwoord op je vraag... want je ziet hem niet, maar toch, dat pakt hem erg. Uh, iedereen vroeg ik om een formulier in te vullen... waarin hij mij toestemming gaf om die foto te gebruiken. En ik zag dat deze man zijn handtekening niet schreef, maar tekende. En dat leidde natuurlijk tot de vraag of die... Uh, dat pak je een beetje subtieler in, maar dat komt er eigenlijk op neer... kunt u lezen en schrijven? En het antwoord was wel vrij duidelijk nee... En um, ja, wat nou precies dat, dat, dat, uh, die vraag opriep um, over hoe zijn jeugd was geweest, dat, dat, dat weet ik niet precies. Maar die vraag dook op en ik, uh, ik, ik, ik vroeg hem, uh, tell me something about your youth. Uh, hoe was je uh, contact met je vader? En toen zei hij, uh, well, my father, I've never seen him. Mm. En toen vroeg ik hem. Uh, en je moeder? En ik bedoelde, hoe was het contact met je moeder? En toen zei hij. Ja, uh, yeah, I've seen her a couple of times. Ik heb haar een paar keer gezien. En dat vond ik ongelooflijk shocking. Ja. Uh, maar wie voedde je dan op? Nou ja, de, de buren hebben mij zo'n beetje opgevoed. Um, en dat korte gesprekje eigenlijk, zette mij op scherp ook ten aanzien van allerlei andere mensen... met wie ik gesproken heb en die ik dus uiteindelijk geportretteerd heb. Ja, en die staan allemaal in dat kloekenboek Down and out in de South. Wat is de South in dit geval? De South is eigenlijk het, uh, uh, laten we zeggen, het confederate gebied. Dus het gebied dat tijdens de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865... Uh, zich wilde afscheiden van de Verenigde Staten... En uh, de slavernij wilde handhaven. dan heb je het over efficiëren. South Carolina, Georgia, Mississippi, die hoek? Ja, dat noemen ze dan eigenlijk de Deep South. Hè? Dus het gebied North, South Carolina, uh, Alabama, Mississippi, Georgia. Mm. Plus eigenlijk de staten wat, wat daarboven, uh, mm. laten we zeggen Virginia en, en in zekere zin Maryland... En dat strekt zich uh, vaag nog een beetje uit tot Texas. Ja. Dus het is eigenlijk de Zuidoosthoek van de Verenigde Staten. En hoe, hoe kom je daartoe om daar dit fotografieproject te starten? En uh, niet Los Angeles, waar ook uh, nogal wat mensen achter een, uh, een winkelwagentje lopen... waar wat plastic tassen uh, met rotzooi zitten. Ik werd uitgenodigd. Uh, dus het was eigenlijk toeval. Ik werd uitgenodigd om als Artist-in-Residence in South Carolina neer te strijken week of zes, zeven. Door een, een ja, kunstcentrum, eh, Annex Galerie, eh, zouden we kunnen zeggen daar. 701, Center for Contemporary Art. En eh, die eh, wilden mij niet inperken in wat ik eh, daar zou moeten doen. Maar vroegen mij wel om iets te doen dat betrekking had op dat gebied. En de laatste keer dat ik in de zaal was geweest... voor dat bezoek was, 17 jaar ervoor. En ja, er is al wel wat gebeurd in die tijd. Dus ik heb hun gevraagd om met wat suggesties te komen. En een van die suggesties was de dakloosheid... die volgens degene die met die suggestie kwam... nogal was uh, toegenomen uh, de laatste ja. tijd. Um, en aanvankelijk voelde ik daar ongelooflijk weinig voor. Ja, maar ik, ik had dat ook. Toen ik ja. hoorde over dit project, dacht ik... oh, god. Uh, ja, de lange jassen, de, de morsige tafereelen de jutezakken waarin ze onder een brug liggen en gaap geel Nou ja, Frank, dat is eigenlijk inderdaad precies wat mijn uh, aanvankelijke reactie was. Dus ik had er helemaal geen trek in. En toen kwam dit boeker. Uh, en toen zag het uh, er ja, helemaal niet ja, zo uit. Ja. ja. <laughs> um, ik ben ertoe verleid om uh, wat gesprekken aan te gaan... met mensen die zich intensief met daklozen bezighielden... Uh, met een paar daklozen... Um, ter voorbereiding eigenlijk op dat Artist in Residency. En um, op een gegeven moment viel het kwartje. En dacht ik, als we dat nou eens... al die uh, altijd terugkerende paraphernalia weglaten... dus uh, als ik nou eens die mensen ga fotograferen... Zoals ik, zoals ik jou zou fotograferen als je bij mij de studio portret, in zou komen... Een een gezicht. Ja, dus met andere woorden, ik ga kijken naar wie ze zijn... en niet naar wat ze zijn. Um, en dan gaan we ontdekken wat dat, wat dat precies is. Dus dat betekent, jij ja, laat uh, al die dingen die aan hun lichaam hangen... al die stof die eraan is uh, verkleefd... en de kauwgom in hun haar en, en, en wat al iets meer zei, weg. Ja, ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus, uh, nou ja, de dingen die je noemt, de winkelwagens, de slaapzakken enzovoort. enzovoort. <kliek> uh, want dat, kijk, al die dingen... Die bepalen natuurlijk wel welke rol de mens in het, in het leven speelt. Maar niet wat er van binnen gebeurt, wat er in de, in de, in de geest en, en in het hart gebeurt. En dan geschiet er iets, iets, iets verbijsterends. Neem nou dit meisje. Dit meisje, negroïde meisje met donkerrood haar. Evident geverfd donkerrood haar. Die hele mooie, krachtige, volle lippen, stuurse blik. Een filmster. Ja, ik denk in andere omstandigheden was ze dat wellicht geworden. Een lady. Ja. En dat is natuurlijk ook nu in zekere zin... want zij is opgestapt bij, uh, uh, of uit de relatie waarin ze mishandeld werd. En uh, heeft uiteindelijk uh, ja, de moed gehad, zou je kunnen zeggen... om te kiezen voor de volslagen onzekerheid van het dakloze bestaan... boven de zekerheid van het uh, regelmatig in elkaar getimmeld worden... Ja. En dan uh, deze kerel. Beschrijf hem eens. Hoe ziet u dat? David. David heeft een. Uh... David valt eigenlijk vooral op door zijn ongelooflijke blauwe ogen. Uh, een hele. Ja, hoe moet je die blik omschrijven? Jij bent een man van de woorden. Nou, maar dus ik vertel wel, denk ik. Zo'n auteur? Als ja. je denkt, een uh, karakterauteur? Ja. David uh, trof ik uh, in, uh, in Columbia, South Carolina vlak nadat hij uit de gevangenis was losgelaten... waar hij drie dagen had gezeten om sober te worden. Want hij was opgepakt wegens openbare dronkenschap. En David was volslagen aan de drank... en wist zeer precies uit te leggen hoe die ziekte werkte. Maar ja, deze mensen, die ogen met andere woorden... niet zoals de ogen wanneer we de camera... 20 of 30 centimeter zouden laten zakken... en het gescheurde shirt zouden zien. Hè, of inderdaad, die slaapzak. Jij maakt ze nieuw. Nou, weet je, weet je, Frank, ik moet daar wel iets bij zeggen. Dit is de zaal. En dat kenmerkt zich, afgezien van de dingen die ik eerder noemde... doordat het deel van de Bible Belt is. En um, daklozen zijn een, uh, hoe moet ik dat noemen... Uh, een goed uh, uh, doel voor de, uh, al die religieuze groepen daar... Uh, dat betekent in de praktijk dat er allerlei inzamelingen worden gehouden. Dus diezelfde mensen die zich uh, uh, met grote overtuiging verzetten... tegen enige structurele oplossing hiervan... En allemaal Politiek. Stug, precies, ja, ja, allemaal ja. stug republikeins zullen stemmen. En uh, niks uh, overheid en, en, en niks sociale maatregelen. Individualisme, je reed je red maar. Ja, gaan wel kleren inzamelen, zetten een soepkitchen kitchen op... en allemaal dat soort dingen... Dus, um, nou klinkt dat waarschijnlijk een beetje... Uh, nou, met andere woorden, die mensen zien er niet uit... alsof ze uitgemergeld zijn... en zo achter het prikkeldraad van Bergen-Belzen vandaan komen. Nee, nee. Die mensen uh, kunnen uh, in principe vaak kleding krijgen. Er zijn plekken waar ze wat kunnen douchen. Uh, er zijn plekken waar ze kunnen overnachten niet voldoende. En vaak met allerlei rare condities daaraan gekoppeld. Uh, dus ik ben in een van die shelters geweest... waar, waar ik mijn studio had ingericht... En daar moest iedereen dan eerst, voordat hij uh, te eten kreeg, een uur lang een kerkdienst bijwonen <laughs> en psalmen zingen en dat soort dingen. <laughs> en een aantal uh, uh, daklozen heeft daar buitengewoon weinig trek in, voelt zich gemanipuleerd. En uh, ja, ja in het, niet Zweed, te gaan. Uh, in het Zweeds, in het aanschijns, uh, zult gij uw zoek bij elkaar bidden. Ja. Zo'n beetje ja, dat idee. Ja. Ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar dat betekent dus wel dat er. Toegang is tot dat soort zaken. Het lost niks. Nou ja, het lost mm. wel iets op. Uh, in de zin dat als je een beetje uh, kleding hebt. is er een fractie grotere kans. in ieder geval in theorie. dat je ergens werk vindt. Ja. Uh, maar uh, kort en goed. ze, ze, ze ogen. als um, iemand die zomaar uh, lid van je familie zou kunnen zijn. Ja, nou ja, als je dus die inleiding leest. van James Swift, uh, de, de jonge uh, schrijver uit Atlanta. Uh, dan zie je ook dat hij bijvoorbeeld zegt... ik zie hier uh, mijn oude klasgenoten... Ja. ik zie hier uh, mensen die ik in mijn uh, uh, jongere leven tegenkwam. Nou, uh, sterker. Uh, sterker. Ik zie mijn vriendinnetje. Uh... Ja, ik zou zelfs zeggen, en daarom schrok ik zo... Uh, toen ik het boek zat door te kijken... Um, ik zie met een beetje pech mijzelf. Precies. Uh, een kwartje dat de andere kant op zou zijn gerold... En, uh, en, en, en, en jij en ik hadden dus erin kunnen belanden in het boek van banning. Ja, maar dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Kijk, die kans is natuurlijk niet zo groot. Als je tot uh, de familie Reagan of Rockefeller of zo uh, behoort, dan is er wel een vangnet. Uh, maar uh, de Verenigde Staten. Uh, vormen natuurlijk een toch wat rauwere maatschappij dan uh, de onze. Neem, neem, Gloria. Neem, neem Gloria uit Atlanta, mm. die tot haar veertigste een normaal bestaan leidde. Wat, wat gaat erachter nou, schuil? Um, Gloria leefde, net als natuurlijk wel veel van deze mensen... een beetje aan de onderkant van de samenleving, maar kon overleven. Uh, en uh, op een gegeven moment wordt voor haar ogen haar man of haar verloofde geëlectrocuteerd. Hoe, hoe dat? In huis, klungelend, uh, in zijn, in, volgens mij in zijn, in zijn trailer, hmm. uh, klungelend met de elektriciteit en uh, ja, uh, doet iets verkeerd. En, uh, 220 volt en pad Ja, vreemd genoeg is het daar natuurlijk 110, ja, maar toch okay. uh, wel pad en, Meer dan genoeg. En, meer dan genoeg blijkbaar, ja, dus zij heeft hem nog geprobeerd tot leven te wekken en... Uh, dat is mislukt en ze is verslagen overstuurd van geraakt... en kon eigenlijk ook niet meer in dat huis of die trailer blijven. Ze werd daar uh, stapelgek van nachtmerries en uh, dus is eigenlijk verdwenen uit dat huis. Daarnaast natuurlijk was ze de inkomstenbron kwijt. De man had wat werk, zij niet. Uh, op dat moment was er dus ook geen geld meer. Ze kon nergens anders heen. Ze is op straat beland, is aan de drank beland. Heeft pogingen gedaan daarvan af te komen. En uh, ja, was eigenlijk tegen die tijd dat ik haar sprak... volslagen ten ja. einde raad. Uh, wat je daarover dus kunt zeggen... en dat vind ik voor nogal wat van deze mensen gelden... dat is, uh, ze zaten aan de, aan de onderrand van de maatschappij... en zolang er dan maar niet te veel misgaat... Mm -hmm. Gaat dat allemaal nog net? Maar, dan, maar er ja, hoeft maar ja. dit mis te gaan of pats je vak, zak door de vloer. Nou gebruikte jij net een uh, interessant simpel woord. Uh, sprak. Je zei ik sprak met ze. Heel veel fotografen die jakkeren met die camera door een straat. Uh, of er is ergens een sirene die afgaat en dan is het erheen en klik. Maar jij hebt dus uitvoerig met deze mensen van gedachten gewisseld. Ja, ik heb... Um... Uh, op die, die, die drie verschillende plekken waar ik uh, gewerkt heb, uh, die drie verschillende uh, gebieden, uh, circa 100 mensen geportretteerd. Maar telkens voor ik ze fotografeerde, heb ik ze uh, gesproken, heb ik ze geïnterviewd. En waarom heb je die tekst besloten niet te gebruiken in het boek? Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, dat is wel waar natuurlijk. Ze staan niet in het boek. Nee. Maar het boek bevat uh, twee manieren om toegang te krijgen tot de geluidsopname van die interviews. Dus je kunt uh, met, je, met je telefoon uh, de, de QR-code aflezen of via... Een ja maar het, leu het leuke is natuurlijk dat um, je eerst een verhaal moet verzinnen over ze... voordat je dat gaat doen. Ja. Dus, het, ja. dus je ziet eerst dat portret en dan, en dan ga je het invullen. Dat, ja. en, en, en, dat is een mooi mechanisme. Want onze blik wordt natuurlijk heel vaak door een tekst bepaald. Ja. En, en hier gun jij ons dat niet. Wij, wij, wij moeten ja, hen gewoon precies. face value nemen... Daar, daar heb je goed over nagedacht. Dat is, dat ja, is, uh... ja, ja, ik wilde precies vermijden wat jij nu schetst: mm -hmm. dat het een, het kijken en invuloefening wordt uh, na het lezen. En tegelijkertijd wilde ik eigenlijk wel die soms verschrikkelijk hartverscheurende uh, interviews toegankelijk maken. Ja, dus voorkennis die wilde je niet in de weg laten staan dat wij goed konden kijken. Ja. Dus het is achteraf kennis die ons aanreikt. Ja, ja precies. Precies. Ja. En dat, dat uh, gegeven dat jij hebt besloten hen anoniem te maken, waarop berust dat? Nou weet je, in een aantal, dat verhaal van Gloria bijvoorbeeld, dat is, dat is een, een verhaal uh, waar uh, afgezien van dat het hartverscheurend is, niemand bezwaar tegen zal uh, hebben. Maar een aantal mensen beschrijft... Je bedoelt als dat bekend zou worden? Ja, ja. als dat bekend zou worden dat zij dat is. Ja. En we geven haar achternaam enzovoorts. Zo. Uh, maar een aantal mensen beschrijft ook hun, hun drugsgebruik... hun drankgebruik, hoe ze voorkomen verslaafd zijn... hoe ze er niet van afkomen. En diezelfde mensen proberen, mm -hmm. uh, proberen nog steeds... hier en daar aan werk te komen. En ik wilde niet bijdragen aan het uh, onmogelijk maken van die pogingen. Ja, snap ik. En als je nou wist eh, hoe dat leven in elkaar zat. Pak een beetje eh, die Gloria eh, en, en die haar man aan die 110 volt verloren. Ging, ging je dan op de een of andere manier in dat portret... iets proberen te leggen van dat verhaal? Of maakte je eerst het portret en wilde je daarna pas... Eh, omdat jij ook niet van de voorkennis wilde genieten, de Af enfin, Af ik ken de rest. Ja, ik snap waar je naartoe wil. Nee, ik wilde eerst dat gesprek hebben. En niet zozeer omdat ik denk dat ik concreet met dat gesprek iets, iets aan kan... Uh, in die zin kun je denk ik, er geen fotografische invulling, oefening van maken. Uh, dat gesprek had uh, een paar uh, bedoelingen. Uh, de eerste was simpelweg... ik wil niet alleen foto's maken, maar ik wil, ik wil snappen wat hier aan de hand is. Wat gebeurt hier? Hmm. En het uh, met uh, circa 100 direct betrokkenen praten... Uh, helpt je wat dat betreft een stuk verder natuurlijk. Ja. Bovendien denk uh, ik dat je ook goed uh, te horen krijgt... Impliciet hoe je met ze om moet gaan als je ze gaat fotograferen. De, de een die zal een fragielere behandeling verlangen, schat ik, dan de ander. Ja, dat klopt. Klopt. Um, maar ik denk dat de directe impact op het beeld vooral is. dat door het gesprek. Um, er intimiteit ontstaat. Ja, ja. Um, de meeste van deze mensen. wordt eigenlijk nooit gevraagd. hoe ze uh, dakloos uh, geworden zijn. Hun uh, uh, lotgenoten uh, gaan dat niet vragen, want die hebben genoeg aan hun eigen soris. En de rest uh, van de bevolking vraagt het niet, omdat ze zich van die mensen ja, afkeren. Zij willen jou wel iets geven, maar dan moet je ook empathie tonen, dan moet je geïnteresseerd zijn. Die, die, die economie zit er uh, natuurlijk altijd wel een beetje in. Dat je pas echt iets krijgt als je ook uh, schenkt. Vertrouwen krijgen is. Ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk zei het dat het natuurlijk geen onderdeel van de onderhandelingen was. Eh, ik legde hun uit. Ik wil jullie fotograferen. En, en, eh, of eh, natuurlijk niet jullie, maar heel concreet. Ik benader iemand. Ik zou je graag willen fotograferen. Ik wil eerst graag een gesprek met je voeren. Nou, um, wat dat precies inhoudt, dat gesprek. En hoe lang dat gaat duren enzovoort. Dat is natuurlijk op het moment dat ze ja of nee zeggen vrij onduidelijk. Um, maar... Um, ja, dat, dat, dat als dat gesprek eenmaal gaande is, dan, uh, ja, dan leidt dat wel tot intimiteit. Ja. En wat ik dus ook praktisch probeerde te doen, dat zal ik hier nou niet doen omdat ik dan van de microfoon weg ben, maar gaandeweg het gesprek, probeerde ik ook letterlijk fysiek dichterbij hun te kruipen. Ja. Om zeg maar de, de, de, de grens van het eigen domein uh, te benaderen. Eigenlijk om zeg maar die intimiteit te maximaliseren. Um, Mocht je ze aanraken? Ja, kijk, uh, ik heb ze niet zitten bepotelen, zal ik wel eens zeggen. Maar ja, je, je raakt soms iemand schouder aan of je, je, je pakt een arm of zoiets dergelijks. En uh, die neiging heb ik toch wel. Hè, dat was ook uh, vroeger bij de of eerder bij de troostmeisjes uh, al het geval. Uh, dus op zo'n manier ja, probeer ik dichterbij te komen. Uh, Jan, wat, wat zeggen deze foto's over jou? Uh, Ja, ik denk dat mijn portretten laten zien dat ik nogal dichtbij mensen kan komen. Dat ik dat vertrouwen kan, uh, ja, kan opwekken, uh, tot stand kan brengen. Dat, dat zeker. Wat ik ook, ook heel erg zie is een man die uh, ja, toch strijdt tegen onrecht. Die, die gelooft in uh, zoiets als uh, sociaal gevoel... Uh, die dingen niet wil pikken of rent ja, er nou te veel in? Nou nee, want anders als, als dat niet het geval was, dan ga je natuurlijk niet dit soort onderwerpen aanpakken. Dus dat klopt, dat is zo. Ja. En um... ben je romanticus? <laughs> ben ik een romanticus. Ja, ik denk het wel, Frank. Ja. En geloof je ja. nog dat het kan veranderen? Nou, weet je, het gekke is, ik zie soms dat dat een heel klein beetje kan veranderen. Het is natuurlijk allemaal heel minimaal, ja. maar. Um... Inmiddels een jaar of acht geleden heb ik met Dick Wittenberg... Uh, voor de NRC een uh, project gedaan over, uh, over een dorp in Malawi. Oh ja, ja een roemerig project. Ja, Tiksen. Ja, ja. En in zekere zin zou je dat hiermee kunnen vergelijken. Namelijk beide onderwerpen, dus zowel dakloosheid als in het geval van Malawi... armoede in Afrika, kunnen we toch wel beschouwen als ongelooflijk platgetreden paden. Ja, maar dat, verhaal, ja maar dat verhaal van Wittenberg, dat sloeg in als een bom bij de ja. lezers. Was een ja. hele kleurenbijlage, hè, meen ik ja, me te herinneren. het was een tijd dat de M nog bestond. Er kwam een sloot geld voor dat mm -hmm. dorp. En, en, en, en Dick, meen jij ook, teruggegaan. Ja. Uh, Om te zien hoe dat uh, dingen wel en niet veranderden. Nou, for better mm -hmm. and for worse. Hè, ja. Als ik het zo mag uitdrukken. Ten goede en ten slechte. Uh, de, dus er kan wel degelijk iets veranderen. Maar als er iets verandert, zit het vaak ook weer een rouwrandje aan. Ja, ja, dat is waar. Ja, want je hebt weer niet natuurlijk in de hand uh, hoe dat precies verandert. En, en uh, zoals het uh, in, uh, uh, ook in andere delen van de wereld is natuurlijk. Dingen ontwikkelen zich, maar uh, zelden 100% ten gunste. Ja. Maar je moet zeggen dat natuurlijk ook in het geval van dat dorp in Malawi... toen wij daar de eerste keer kwamen, uh, zag het er zag het er erg beroerd uit. Die mensen hadden een hele slechte oogst gehad. En ik denk, als er niks gebeurd was, waren ja. er, was er een aantal overleden. Um, en als we nou even aannemen dat leven toch wel een hoog goed is... Uh, is dan dat, kreeg... vooruitgang. is ja, dat vooruitgang? Ja, dan is dat vooruitgang, ja. Nou hebben we het zuiden van de VS gehad. Uh, Malawi wordt al genoemd. Uh, de Troostmeisjes en Indonesisch uh, project. Uh, mondiale man, hè? Jan Banning. Wat, wat zijn zo'n roots? Ik denk dat uh, wat, een, wat een belangrijke rol speelt is dat mijn ouders uit Nederlands-Indië komen. En uh, dat heeft mij uh, vanaf heel jong uh, duidelijk gemaakt dat de wereld groter is dan de plek waar ik woonde. En Want dat, jij kwam uit uh, downtown Almelo. Ja. Ik ben ook in het oosten geboren. <laughs> maar het <hoog> iets <laughs> nader iets wij natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Uh, maar ook veel verhuisd. Dus, dus uh, uh, uh, het is mij vrij snel duidelijk geworden dat, er, uh, nou ja, dat je op veel plekken van de wereld... een uh, prima menswaardig bestaan kunt leiden. In ieder geval als je uh, tot de uh, hmm. middenklasse of hogere uh, behoort zoals ik deed. Nou, het wordt, uh, wat, wat soort, uh, soort milieu uh, kwamen jouw ouders uit? Uh, ja, middenklasse zou ik zeggen. Weet je, mijn, mijn ene grootvader uh, was uh, uh, onderwijzer in, in Indië. En de ander was uh, een soort handelaar in spijkers en schroeven... bij Jacobsen van den Berg, ook in, uh, in, uh, in het toenmalige Indië. En ze zaten niet in het onderdrukkend apparaat of zo? Ja, nou, nee, laten we zeggen. Ik geloof niet dat ze echt met een knoet uh, rondliepen... Uh, en uh, direct tot de staf van Van Heuts uh, behoorde. Nee, de grote denk... boze baas daar van de Nederlandse zijde. Hè? Ja. Dat niet. Nee, maar, maar je twijfelt. Ik hoorde een voordeel ah, ja, onderdeel van het systeem. Zegt ja, u. dat is het natuurlijk een beetje. Uh, maar um, ja, dat voert bijna te ver, natuurlijk, om daar helemaal om nu in te gaan op een evaluatie van de koloniale tijd. Mm -hmm. Ik denk dat het een gemengd beeld is. Uh, dat het, dat het in ieder geval goed voor ons zou zijn om daar een gemengd beeld van te hebben. En ja. dan gaat het niet om nu eens ineens dat kolonialisme te vergoeilijken. Maar nee, snap ik. Hè, daar zit nee, een deel, deel, kant aan. deel van het gemengde beeld is, is natuurlijk ook dat jouw uh, opa werd gedwongen mee te werken aan de, de dode spoorlijn door ja. Burma. Ja, Mijn, mijn grootvader van vaderskant en mijn vader hebben beide aan die spoorbanen uh, gewerkt. Beide? Beide, ja. Hebben ze dat dan, de de dan ook? De een naar de Burma's. Nee, de ene aan de Burma-spoorweg... de, Burma de ander aan een soortgelijke spoorweg op, uh, op Sumatra, de Pagambaro-spoorweg. En het bizarre is dat zij daar nooit over gesproken hebben samen. Helemaal nooit. Uh, mijn vader heeft daar uh, veel, veel later, uh, toen zijn vader al overleden was... erg uh, ondergeleden. Misschien wel juist doordat hij zich bewust werd van het contrast... Mm. met zijn eigen situatie, omdat hij wel door zijn kinderen bevraagd werd... en uiteindelijk daar behoorlijk open over was... Ja. Um, Dat is maar... toch intrigerend? Die twee mannen moeten op verjaardagen in dezelfde kamer hebben gezeten? Ja, ja. En de ene had aan, aan die ene vreselijke spoorlijn gewerkt... Ja. daar in Zuidoost-Azië en de andere aan de ander. En ze dronken een glas en ze deden een plas... en ze lieten alles zoals het was. Ze lieten al, ja, ja. We kijken naar de toekomst. Dat ik, ik vermoed dat dat zo'n beetje de naoorlogse sfeer geweest is. We gaan de boel opbouwen. En het verleden is het verleden en dat was het. En wat zich daar eventueel aan trauma's opstapelt. En ik zeg eventueel, want bij mm -hmm. mijn vader valt dat nogal mee, ja. vind ik. Dat, ja, dat, dat speelde geen rol. Ik denk ook niet dat daar een besef van was eigenlijk. Dus daar is gewoon niet over gesproken. Helemaal niet. Maar waar natuurlijk wel over gesproken werd... en dat is een beetje hè, teruggrijpen op je eerdere verhaal... Uh, op, die, op die Indische jeugd. En afhankelijk als, als klein kind. Uh, werd je niet, opgezadeld met horrorverhalen over kampen en, en, en spoorbanen en zo. waren dat uh, de verhalen van mensen die natuurlijk in een bevoorrechte positie zaten. Uh, want een, uh, zelfs een onderwijzer in Indië. had het natuurlijk een stuk beter dan een onderwijzer ja. hier. Ja. En wat was, was nou de, de relatie tussen, tussen deze achtergrond van jou. en dat project over die troostmeisjes. Hè? De, de meisjes die daar werden gedwongen uh, zich te prostitueren uh, bij Japanse militairen. Nou, ik heb voordien een, een project gedaan dat heet Sporen van Oorlog, Overlevenden van de Burma en de Pakkenbaro-Spoorweg. Dus dat ging eigenlijk over de uh, overlevenden van, uh, van die dwangarbeid, zowel Nederlanders overigens als Indonesiërs. En de Inspiratiebron was eigenlijk dat vreemde gegeven waar we het net over hadden... Uh, de, de, de sprekende vader en de zwijgende grootvader. Uh, dus mijn uh, vraag daarbij was eigenlijk... wat is nou de impact geweest van die uh, ervaringen uh, in het latere leven... Wat is dat toch mooi hè, van dat vak van ons, hè? dat, dat, je, dat, dat, dat ja. je dat kan misbruiken, ja. gebruiken, inzetten voor je persoonlijke sores... of je, of je, ja. je, je, je tocht naar die wortels. Ja, dat ja, deed en jij. Het, ja. En, het, en het, het, het, het bevragen, het uitzoeken van wat je intrigeert, dat en is dan het. een excuus erbij hebben. Het is, het is maar voor ja. een professioneel doeleinde. Ja, nou. ja. Dan nou moet ik je zeggen dat dat af en toe natuurlijk toch wel maffe reacties gaf, want um, Kijk, dat gesprek oké. Okay. Hoewel sommige mensen uh, de meest verschrikkelijke nachtmerries hadden. voor ze dat gesprek aangingen. en een enkeling zelfs mij op de dag zelf. Uh, belde en zei: Sorry meneer Banning, maar ik kan het niet aan. Uh, mm. dit gaan we niet doen. Mm. Maar het nog veel gevoeliger uh, punt was dat ik die mannen fotografeerde. nu, hè, in, terwijl ze 80, 90 waren. Uh, zoals ze destijds werkten. En dat betekent met ontbloot bovenlijf. En in één geval. Uh, uh, werd ik uh, toch wel verdacht van uh, gerontofilie. En, en kwam uh, de dochter van een van deze mannen... met wie ik overigens naar de hand goed bevriend ben geraakt. Maar eens kijken wat die... Ja, je is er nou toch? Wilde Jij met kwam, opa half uitkleden. Je kwam je opgehellen aan, aan de oude bok, ja, was de verdenking. Dat was, denk ik, een beetje... In ieder geval, daar hield mijn rekening mee. Ja. En die, en die, die troostmeisjes, uh, dat zal nog een stuk gecompliceerder zijn geweest. Omdat uh, is natuurlijk uh, iets wat je niet wordt geacht... zeker niet in die cultuur te vertellen. Dat je misbruikt bent. Uh, dat je, je hebt moeten hoereren. En, en dat, dat is iets wat, wat, wat moet ver onder de gevlochten mat blijven ja. natuurlijk. ja. Uh, kijk, het punt was... toen ik dit uh, sporen van oorlog af had... vond ik na een tijdje... ja, nou is het toch eigenlijk wel rechtvaardig... om ook iets aan de vrouwelijk kant, vrouwelijke kant te doen. We hebben nu de mannelijke, zeg maar, uh, oorlogsslaven uh, behandeld. Om ja. um het maar eens onherbiedig te zeggen. En... Uh, eigenlijk is het toch wel uh, terecht om ook die vrouwelijke, de vrouwelijke slavernij uh, aan te pakken. En het gelukkige toeval wilde dat uh, een goede vriendin van mij, Hilde Jansen... die daar als correspondente uh, zat en de taal goed sprak... Uh, zich met datzelfde onderwerp wilde bezighouden... Zonder dat dat verder iets met haar verleden te maken had. Maar hmm. op grond van hun positie in het moderne Indonesië. Jullie zijn gaan samenwerken. Ja. We zijn gaan samenwerken. En zij heeft al die research gedaan. En zij heeft ook die gesprekken gedaan. Je kunt je voorstellen dat het niet zo'n goed idee is, denk ik. Eh, nog los van het feit dat ik dat niet zou kunnen. Eh, maar dat het ook niet zo'n goed idee is om als man dan met nee. vrouwen... die daar vaak nooit over gesproken hebben... Uh, het even te gaan hebben over hoe dat nou was uh, nee. om gedwongen in bordelen te zitten. Nee, zoals ook, uh, laten we zeggen, net Lee Wright een, uh, van de Volkshand... of een freelancer als Antoinette Jong in Afghanistan makkelijker van gedachten wisselt met, met vrouwen die er onder voor elkaar zitten. Ja. Dat is allemaal erg delicaat natuurlijk. Ja. ja. Maar jij moest die verhalen weer wel goed kennen, denk ik, om die vrouwen uh, op een beetje klassevolle manier te fotograferen. Nou. Ik weet niet eens zozeer of ik die verhalen moest kennen. Kijk, ik probeerde telkens wel om Van Hilde zo snel mogelijk mee te krijgen... wat het verhaal in een notendop was. Maar eigenlijk uh, stond dat wat op gespannen voet met de aanpak. En de beoogde aanpak was dat zij het gesprek voerden En dat ik direct daarna de vrouwen fotografeerde. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk hè, vergelijkbaar met hoe ik dat bij Daan ja, en in de South heb gedaan. Ja. Um, wat gebeurt er? Je, je bent in gesprek met iemand... en dat gesprek leidt natuurlijk tot een zekere sfeer... die gerelateerd is aan het onderwerp van dat gesprek. En um, die sfeer en die stemming uh, is, denk ik, mede vormend... Uh, uh, voor de sfeer in, in beeld, in, ja. in, in de foto. Dus je moet dat vrij snel daarna doen. Uh, Oké, okay, en dan en, kan je niet het hele verhaal afkrijgen. Nee, nee, maar wat je moet doen is zorgen dat je die, die intimiteit te pakken hebt. En dat gold ook bij, uh, bij de troostmeisjes. Ja. Nou uh, is het natuurlijk al helemaal wat om je uh, echt recht in je gezicht te laten portretteren. Hè? Als, als, als je dat als vrouw hebt verteld, als je dat hebt gedurfd dat allemaal bloot te leggen... is het echt nog wel even een tweede... om, om het dan ook... patsboem met een flits in je gezicht te doen. Hè? Voel je je niet af en toe... gegeneerd tegenover die vrouwen? Nee, gek genoeg. Het is eigenlijk niet zo in me opge opgekomen. Uh, er is soms Sjern bij betrokken... maar die is achteraf. Op het moment zelf probeer ik eigenlijk vooral... Uh, ik probeer aardig voor ze te zijn. Mm. Uh, ik probeer vriendelijk te zijn. Um, en ik probeer daarnaast... en dat is natuurlijk moeilijker als je niet mm. direct met mensen kunt spreken... Uh, een, een sfeer te creëren dat wij samen iets bijzonders gaan doen. Niet ik alleen, maar mm -hmm. zij en ik. Ja, ja, ja, we're in this together. -achtig. Ja, en daarbij helpt denk ik ook die, die rare entourage. Hè, dit is niet een, een fotograaf die snel... Uh, tijdens het gesprek wat fotografeert uh, op een reportageachtige manier. Dit is, dit is een beetje pompeus. Maar ik ga een confronterende vraag stellen. Je lijkt een beetje een jap. <laughs> ja, vertel eens waarom. Nou ja, ik bedoel die, die, die, die spleetoogjes en ook een hmm. beetje dat, de vorm van je gezicht. Ja. Dus, ik, ik kan me zomaar voorstellen dat sommige van die vrouwen... zal hebben gedacht, even goed kijken. Oh nee, nou... nou ja. Grappig idee, maar weet je, ik word er eigenlijk meer van verdacht dat ik Indo ben maar dan, ja, dan uh, Jap. Dus, ja, maar, goed, maar dat pleit voor je, dat, ja. dus dat, nee, dat viel wel mee hoor. Mm. Ik, ja, ik krijg uh, hier een mailtje uh, binnen, uh, prachtig die banning. Doet mij denken, schrijft Michael, of Michael, aan het interviewproject van David Lynch. Een wonderbaarlijk open en eerlijke inkijk in het dagelijks bestaan van de VS van vandaag... door middel van videoportretten. Is er een parallel met dat project van Lynch? Ik ken het project van Lynch niet goed genoeg. Ik heb erover gehoord, maar uh, ik ken het niet goed genoeg... om dat te okay. kunnen beoordelen. Maar Orwell dat... wel, wel, hè? Ja, Orwell ken ik al. Vertel ja. dat eens even. Misschien is dat leuk voor die Michael om te horen... Wat dat daar wel een parallel zit. George Orwell, de grote um, man van Animal Farm onder andere. Ja, en van Homage to Catalonia. Nou, Orwell's eerste boek heet Down and Out in... ik gooi altijd de volgorde door elkaar... maar volgens mij is het in Paris en London. Is dat ja. de goede volgorde... En daar is hij... Um, um, ja, hoe moet je het noemen? Undercover gegaan. Dat is een ja, beetje een rare uitdrukking ja, natuurlijk. Ja, hè, maar hij ja. is meegaan zwerven met de daklozen in Parijs en Londen. Eind jaren twintig was ja, dat. Ja, ja. ja. En um, nou ja, daar heeft hij dus in dat boek uh, verslag van gedaan. En dat is inderdaad ook de inspiratiebron... Van, uh, uh, voor uh, Down and Out in the South. Hij ja, ja, um, is echt in de hotelkeukens uh, gaan zwoegen, ja. Orwell... en. Uh, hij uh, heeft uh, ja, daar gewoon een, een soort van literair project van gemaakt... zoals jij dat hebt gedaan met, met deze fotografie. Al, al ben jij niet wekenlang met ze onder de brug gaan uh, liggen... en borden gaan wassen, toch? Nee, nee uh, dat ben ik niet. Nee. Tot zover dan de parallel. Ja, ja. Um, we gaan weer even terug naar, naar um, uh, de, de troostmeisjes. Daar, daar hadden we het over, over dat uh, grote project. Uh, eerder uh, de, de, de daklozen. Wat, wat hebben al die dingen nou als kern, denk jij? Als je, als je zou moeten zeggen, dit is het hart van mijn oeuvre. Hier gaat het om. Um, ik geloof dat het... Als je het heel erg wilt simplificeren gaat... over vragen van macht en onmacht, recht en onrecht. Um, Vandaar ook bijvoorbeeld die schitterende portretserie... van die ambtenaren, die bureaucraten... achter die enorme stapels papier in kantoortjes in New Delhi en dergelijke. Dat, dat is de macht uh, op het prozaïsche. Niveau. Ja. Zo ziet de staatsmacht eruit. Uh, in uh, een achttal uh, landen over de hele wereld uh, verspreid. Ja. Ja, dus dat, ja, dat is uh, uh, zeg maar een poging om het ook eens van de andere kant te bekijken. Deels kun je je richten op natuurlijk degene die daaronder lijden. Um, en nou wil ik niet meteen die ambtenaren als de daders neerzetten. Ja. Dat zou een veel te brute indeling zijn. Maar laten we zeggen dat ze iets minder aan de slachtofferkant zitten... en iets meer aan ja. de andere kant. Stel je voor, Jan, stel je voor, um, dat, dat iemand die, die um, dat type engagement helemaal niet ziet zitten... naar jouw werk kijkt hè, en, en die zegt, ouderwetse meuk is dat, zeg. Dat type <lacht> werk, He, dat, dat soort journalistiek. Wat is dan het beste argument dat die persoon heeft tegen jouw huffrouw? Je bedoelt, wat voor argument moet ik die persoon aanreiken? <laughs> Probeer eens. Tja, zeg. Ja, dat vind ik lastig, Frank. Want ouderwetse meuk, ouderwetse meuk. Ik, weet je, ik word daar zelden mee geconfronteerd dat dat gezegd wordt. Dus. Uh... Nou, prijsje, Geen idee. prijsje, prijsje, gelukkig. Uh, Want dat sloeg soms wel door mij. Ik vind het inderdaad, zoals gezegd, intrigerend en fascinerend. en heel mooi werk. En tegelijkertijd merk ik dat je met dit type fotografie... minder en minder toegang krijgt tot pak en beet, spits of zelfs NRC Handelsblad. Uh, de, de, dit wordt lastiger en lastiger, dit verhaal. Uh, dat klopt, maar ik moet je zeggen dat ik eigenlijk toch helemaal niet zo'n grote moeite heb om als fotograaf overeind te blijven. Natuurlijk is het zo dat het, de podia zijn ongelooflijk afgekalfd. Waar je vroeger een, grote, een groot scala had is nu eigenlijk, als je naar Nederland kijkt... ik denk vrij Nederland nog bijna de enige plek... waar je echt daarmee kunt uitpakken. Ja, de kleurenbijlagen van de NRC is er niet meer. En de nee. kleurenbijlagen van de Volkskrant... Uh, ja, laten we zeggen zeven pa pagina's Botswana. Nee. Zeven pagina, uh, pagina's incest... Uh, zoals ervaren door uh, een beester uh, van goede tijden, slechte tijden, ja. Toch? Jij zegt het. Ja, ja, <laughs> ja. Maar... Um, ik heb toch de indruk dat er nog knap wat mogelijkheden zijn. Kijk, de mazzel die uh, de fotograaf heeft in zijn algemeenheid... is natuurlijk dat het uh, een medium is... waarmee je vrij goed internationaal kunt opereren. He, veel makkelijker dan mm. jij bijvoorbeeld met het gesproken of geschreven woord. Nee. Veel meer heizen. Uh, en het interessante is dat uh, de mogelijkheden om het onder de aandacht te brengen... ook zijn uitgebreid. Maar dat vroeger vooral om de gedrukte media ging... Uh, is dat nu ook via uh, musea en galeries mogelijk. Ja, ja. Um, en... Je noemt niet opvallend genoeg. Nou, dat is dan wat ik buiten beschouwing laat, want internet wel degelijk. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Zeker. Ik ben stom verbaasd over de aantal bezoekers die ik op mijn website krijg. Ja, dat nou is, ja, is maandelijks tussen de 10.000 en de 15.000. Zo. Dat vind ik niet verkeerd. Dus je hebt gelijk met je aanvulling. Zeker, dat, dat geldt ook. En ik heb dus ook het gevoel dat die dingen eigenlijk allemaal een soort kruisbestuiving uit, aangaan. Maar zou je een jonge een, een, een jonge, een jonge meid... Eh, afkomstig van een fotografieschool eh, het advies meegeven... ga vooral dit doen, dan dat, dat ga je lukken? Ik zou het niet afraden. Um, het is niet helemaal onderdeel van de waan van de dag. Uh, maar uh, de dingen veranderen uh, en... Uh, de klok, uh, hoe heet dat? De, de slinger van de klok gaat dus naar links en gaat dus naar rechts. Je bent hoopvol. Um, ja, weet je, ik merk dat er eigenlijk veel belangstelling is voor dit soort thematiek. Ik denk alleen dat je je moet losmaken van de, in mijn ogen, uh, een klissematige, klassieke journalistieke aanpak daarvan. En, en, hoe ziet die eruit dan? Um, ja, dat is lastig in zijn algemeenheid te zeggen, maar dat kun je wel per onderwerp zeggen. We hebben het net natuurlijk al even gehad over wat het klassieke beeld is van de daklozen. Misschien is de kern daarvan wel um, dat, uh, naar mijn smaak, het in de journalistiek vaak zo werkt. Um, je slaat een bladzijde om van een krant, een, een weekblad of wat dan ook... en dan uh, willen de meeste redacteuren uh, bij een verhaal een foto zien... Waarvan de kijker meteen ziet waar het over gaat. Nee. Oh, pas, dat is, hè, laten we even teruggaan naar de daklozen. Oh, dat is een dakloze, want je ziet, hij ziet er zoveel uit. Uh, ABC'tje. Uh, ja, precies. Uh, ik denk dat dat een heel echt doodlopend spoor is. Ja. Wat heeft Jan Banning na al deze jaren fotograferen over zichzelf geleerd? Meer dan toen hij begon? Wat voor zelfinzicht heb jij je verworven? Een <lacht> ja, lekkere vraag heb je, Frenk. Zetje, <lacht> wat voor zelfinzichten. Um, nou, ik denk wat ik daarnet zei, is er wel één. Volgens mij kan ik wel aardig met mensen omgaan. Ik kan wel een lastpak zijn. Uh, maar ik geloof dat als ik mensen uh, zo uh, tegenkom, vreemden... Uh, dat ik uh, in het algemeen redelijk charmant en vriendelijk en toeschietelijk en, en, ben. En was dat in je jonge jaren uh, ook zo? Ja, dat denk ik ook, maar ik denk dat ik het niet zo benoemde... of niet zo duidelijk zag, of dacht dat iedereen dat had... of zoiets dergelijks. Uh, dat, ik denk dat ik uh, een... Uh, ik denk dat ik mij vrij makkelijk beweeg in de wereld. Dat is natuurlijk ook omdat ik ja, nogal wat op de wereld geweest ben. En dan gaan de dingen je wat makkelijker af. En kijk dan niet meer zo snel benauwd tegenaan. Ja, je maakt ook een hele evenwichtige indruk altijd, vind ik. <laughs> nee, nee. <laughs> dan moet je maar eens aan Intimie vragen. Nee, schiet of is schiet je wel eens uit je sloften? dan? Uh, ja, ja, ja. Ik schiet nog wel uit mijn slof. Jazeker. Ja, zeker. Ja. Ik ding? ben wel een opgewonden standje. Um... Nou, eigenlijk als de dingen niet gaan zoals ik wil dat ze gaan. Ik weet wel vrij goed waar ik naartoe wil. Het um... moet zoals Jan Banning wil. Ja, toch eigenlijk wel, ja. Dus ja. Die, die milde, gezellige Indo is eigenlijk <laughs> een beetje een... Uh, heeft ook een zweep met roestige oh. spijkertjes bij zich. Ja. Ehm... Um... Ja, nogal een, nogal een doorbijter. Hmm. Ja, geeft geef niet snel op. Wat vindt uh, Judith uh, daarvan? Uh, Judith is uh, nogal, uh, laten we zeggen, relaxed... en staat nogal, uh, in tegenstelling tot uh, mijn manier van doen... nogal boven de materie en bekijkt uh, alles vanaf een wolkje... met enige distantie en is iemand die dat nogal goed kan hebben. Ja, ze, ze doet dat ook professioneel, dat is haar vak ook al in? Zij heeft een mix aan vakken, maar is onder andere trainingsacteur. En is zangeres, schrijft theater. Trainingsacteur, dat wil zeggen ze kan mensen aan zichzelf ook laten zien, hè? Ja, zo kun je dat uitdrukken. Zij laat Marge in training zien hoe het kan gaan als je... In, in een of, een of ander uh, vreemd gebied. ineens een moeder met een, uh, met een baby tegenkomt. en die uh, douwt jou die baby in de handen. afijn, mm. ik simplificeer het natuurlijk uh, heel erg. Hè, uh, maar uh, die eigenlijk dus mensen in opleiding confronteert. met waar ze zowel tegenaan kunnen lopen. en, uh, en wat uh, uh, laat ze in essentie aan Jan Banning zien van hemzelf? Oh, ze spreekt mij heel erg aan op uh, dingen. Ze is erg relaxed, maar als het er niet mee eens is, dan. Uh, dan krijg ik dat ook wel uh, te horen op een. Uh, Vriendelijke, doch besliste uh, manier. En dan gaat het over dat slavendrijvertje. Dat, uh, dat mannetje dat ze zin wil hebben. Dan gaat het daar bijvoorbeeld over. Of over dat ik uh, bijzonder onredelijk ben. en uh, te uh, abrupt en uh, te. te uh, uh ja, te impulsief heb gereageerd of zo. Dat, dat zijn journalisten toch poseurs. Ja. Ze, ze, ze, ze, ze kunnen het in hun werk heel goed, maar owee, thuis. Hè. Ja, ja. ja Frank, maar daarvoor moet je haar uitnodigen natuurlijk. Oh, wat zijn we erg, Jan Manning, wat zijn we erg. Hey. Goed, nou, nog heel even. Waar gaat je volgende project over? Ik ben bezig met een project dat heet Law and Order. En dat gaat over strafrecht in verschillende landen. Mm -hmm. Uh, en daarvoor ben ik tot nog toe in Oeganda, in Colombia, in de Verenigde Staten en in Frankrijk geweest. En uh, uh, not taking no for an answer is daar nogal een belangrijk aspect. Want ik uh, moest en zou ook toegang tot gevangenissen krijgen. En ik kan je zeggen, dat is niet zo heel erg simpel. En dan is het weer fijn als je een doordrammer bent. Ja. Dan, ja. dan weer wel. Ja. Ja. De, deze serie Down and Out in de South... is te zien op het fotofestival Naarden. Ja. Dat loopt tot 23 juni. Dat ik uh -huh. zo'n beetje. Ja. Klopt. Uh, en het boek ligt in de winkel. Er zit ook een, een los tijdschrift bij. Een giveaway down and out. Ja, er zit een giveaway edition bij. Uh, wil je dat ik daar nog wat over zeggen? Nou, dat vind ik wel leuk, want ik, ik dacht... een rare, losbladig, mini-variantje van, dit, van nou, dit boek. Nou, laat ik er wat over zeggen. Uh, het idee is afkomstig van de vormgever van Peter Jonker. En is uh, geënt op uh, mijn uh, wens... toen ik met dit project uh, in, de, in de weer was... voordat er überhaupt van een boek sprake was... Uh, om het getoond te krijgen in de openbare ruimte, met name in de Verenigde Staten. Omdat ik dacht, ja, dit is mooi en leuk en aardig... als we dit in een blad zetten en, mm -hmm. en, en in een galerie of een museum of zo. Maar uh, dat deel van de bevolking dat je zou willen bereiken... dat je hiermee zou willen confronteren, gaat daar natuurlijk niet vrijwillig naartoe. Dus dit moet in de face uh, oh, okay. naar buiten Dat kan overal slingeren. Nou, goed, dat was dus aanvankelijk een tentoonstelling in Atlanta... Projecties op grote ramen van een gebouw van de Georgia State University, uh, die dus iedereen te zien kreeg, of hij dat nou uh, wilde of niet. Ja, en uh, Peter Jonker dacht: Dit is een mooie uh, manier om dat ook met het gedrukte boek te doen. Oh, en vervolgens dachten we: Dit is ook nog interessant, want het brengt mensen in een conflict. Je hebt dit boek en wat doe je nou met die giveaway issue, die giveaway edition? Ga je Laat je hem toch weggeven. Hem boek geven. Ja, ja, ja, maar er staat ja, op het leuk. boek op de cover... plus give away is. dus het is niet meer compleet. Dus eigenlijk confronteert het je... met de kwestie waar je ja, ja, ja. ook daklozen mee worstelen. Wij, wij sluiten af met jouw tegeltekst en die luidt: ik had een tekst hier van Martha Gellhorn. Ik heb hem iets ingekomen. 20 seconden heb je ervoor. Jeetje zegt, nou dan ga ik het even snel voorlezen. The only way I can pay back... for what fate and society have handed me... is to try to make... Angry sounds against injustice. Geef iets terug aan de maatschappij. In Tegen. Je eigen mazzel. Falen van justitie. Straks twee ja, dingen na Dit was aflevering 2364. Morgen ontvangen we Claudia de Brij. Ja, tot dan. Radio 1. En stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Maar je zult ook op zoek moeten gaan naar nieuwe fondsen. Ons idee is wel dat we zelfvoorzienend willen worden. En dat lukt nog niet altijd. Wat je ziet is dat de fondsverwerving in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Deze week, iedere werkdag tussen half tien en half elf in Karo, Goedemorgen Nederland. De kunst die overleeft. Radio, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wordt u wel eens wakker van spierkramp?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 Hoor het Nederlands Kamerorkest nieuw leven blazen in Mozart's laatste noten... op 25 en 27 mei. Stierf het genie terwijl hij nog koortsachtig werkte aan zijn requiem? Beluister de allernieuwste versie van zijn onvoltooide meesterwerk. Subtiel en verfijnd. In het Concertgebouw. Bestel snel op orkest.nl. Zo, hier staan veel huizen te koop. Zeg, heeft jouw zoon al iets gevonden? Ja, maar wat hij wilde past niet in zijn budget. Had mijn dochter ook, dus heb ik te geholpen. Geholpen?